Zes uur. Zo, alle gevoelens de deur uit. Nu gaan we weer eens wat doen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 5 maart en weer terug op het honk. Dank aan Winfried natuurlijk voor de afgelopen drie weken. En op deze dag in 1953 overleed Jozef Stalin... de man die vanaf de jaren twintig tot zijn dood... dictatoriale macht had over de Sovjet-Unie, zo staat het op Wikipedia. Dat was toen, dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Goedemorgen. Goedemorgen. In Los Angeles zijn vannacht voor de negentigste keer de Oscars uitgereikt. The Shape of Water kreeg vier Oscars, waaronder die voor Beste Film en Beste Regie. Regisseur van de film is Guillermo del Toro. De Oscar voor Beste Acteur ging naar Gary Oldman... voor zijn rol als Winston Churchill in Darkest Hour. En Beste Actrice ging naar Frances McDormand... voor haar hoofdrol in de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tijdens haar speech vroeg ze alle vrouwelijke genomineerden het podium op te komen. Cameraman Hoyte Hoytema en grimeur Arjen Tuiten waren genomineerd voor een Oscar, maar de Nederlanders wonnen die niet. In Italië zal het lastig worden om een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Daar wijzen de exit polls op... die bij de parlementsverkiezingen van gisteren zijn gehouden. Zowel het linkse als het rechtse blok... heeft niet genoeg zetels voor een meerderheid in het parlement. De eurosceptische vijfsterrenbeweging heeft het onverwacht goed gedaan... maar het resultaat van Forza Italia van ouds-premier Berlusconi valt tegen. Er zijn nog geen officiële uitslagen... omdat er tot elf uur s'avonds gestemd kon worden. De uitslagen worden later vandaag verwacht. Gemeenten kunnen veel meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat zegt GroenLinks-leider Klaver in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het wetenschappelijk bureau van GroenLinks heeft berekend dat gemeenten invloed hebben op ruim een derde van de landelijke uitstoot van broeikasgassen. Ze kunnen een veel grotere rol dan nu spelen door bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren of door het terugdringen van het autogebruik. De Verenigde Naties willen vandaag hulpgoederen brengen... naar de Syrische regio Oost-Ghouta bij Damaskus. Het gaat om een convooi met voedsel en medicijnen voor 70.000 mensen. Maar of de hulpgoederen de mensen inderdaad zullen bereiken... is nog de vraag. In de rebellenenclave zitten 400.000 mensen vast... door de aanhoudende beschietingen en bombardementen door het Syrische leger. En de Britse wielrenner Bradley Wiggins heeft in 2012... toen hij de Tour de France won, medicijnen gebruikt... om beter te presteren en niet om medische redenen. Dat zegt een Britse parlementaire onderzoekscommissie. Wiggins stopte in 2016 met wielrennen. In dat jaar onthulden hackers dat hij voor de Tour in 2012... een injectie had gekregen met een verboden ontstekingsremmer. Wat de gevolgen zijn voor Wiggins en zijn ploeg, Team Sky... is niet duidelijk. Beiden ontkennen dat ze de regels hebben overtreden. Het weer er nog, hier en daar nog wat regen... maar later vrijwel overal droog met opklaringen. Minima rond het vriespunt en plaatselijk kans op gladheid. Overdag droog met wolkenvelden, zon en een matige zuidelijke wind. En het wordt 8 tot 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Peking... want daar zijn er ongeveer 3000 volksvertegenwoordigers bij elkaar... voor het jaarlijkse Chinese volkscongres. Dat duurt twee weken. De opening vanochtend ging weer met veel pracht en praal gepaard. En een openingsspeech van premier Li Keqiang. Nou, dan horen we die ook eens op de Nederlandse radio, de Chinese premier. De partijleider die nu bijeen zijn, die wordt onder meer goedkeuring gevraagd... voor het voorstel om de grondwet te wijzigen... waarmee president Xi onbepaalde tijd aan de macht kan blijven. Contact met onze correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, je was bij de opening van dat volkscongres. Wat uh, was daar te merken? Dat er iets belangrijks op stapel staat? Ja, toch duidelijk wel, hoor. Dit keer, kijk, het Volkscongres wordt ieder jaar gehouden. Daar is niet zo heel veel bijzonder aan. Behalve dat er nu een nieuwe termijn van vijf jaar ingaat. Dus er waren ook heel veel nieuwe parlementsleden aanwezig... die er voor het eerst waren. Dus ook allemaal zelf fotootjes aan het maken waren. Maar vooral was iedereen er zeer van doordrongen... dat er iets heel belangrijks van ze gevraagd gaat worden... deze komende twee weken. Namelijk dat ze grondwetswijzigingen moeten gaan doorvoeren. Of in ieder geval daar liggen voorstellen voor wel hele essentiële voorstellen voor wat betreft de macht van de president, president Xi Jinping, die dus een tweede termijn ingaat. Uh, en daar wordt dus aan, aan deze parlementsleden gevraagd of uh, die maximale termijn van twee termijnen, of die er misschien vanaf kan, zodat hij voor de rest van zijn leven president zou kunnen blijven, mocht hij dat willen. Nou, daar is geen consensus over, binnen de partij al niet, dat weten we van bronnen die bij die bijeenkomst aanwezig zijn geweest. En we merkten vandaag ook als we er naar vroegen, als we mensen gewoon bij binnen gaan vroegen... wat vindt u daarvan, he, heeft u er al over nagedacht dan was er bij sommige mensen echt een schrikreactie en echt um, wegrennen bij ons uh, nerveus zijn er niet op durven te antwoorden want dat ligt dan dus al te gevoelig uh, dat was vooral bij vrouwen moet ik eerlijk zeggen het geval die reactie bij mannen was heel vaak uh, een hele overdreven positieve reactie te bespeuren die zeiden dan dat het heel erg goed is voor het land dat Xi Jinping dit doet en dat hij he, de stabiliteit van het land op deze manier zal waarborgen maar ik weet ook ik heb met een schrijver afgelopen weekend gesproken, die de tijd van Mao Zedong nog heeft meegemaakt... en daar ook boeken over heeft geschreven, de culturele revolutie... die zoveel verderf heeft gezaaid in de jaren 60 en 70. En die houden hun hart vast dat Xi Jinping zo meteen... dus echt alle macht in handen zal hebben... en dat ze weer teruggaan eigenlijk in de tijd. Maar is het dan nog de verwachting dat daar opstand komt... of dat, dat mensen oppositie gaan voeren tegen dat voorstel? Nou ja, dat, die, die kans is natuurlijk uh, heel klein uh, in dit land. We weten het nooit. Je weet nooit wat er uh, achter de dikke, verloren gordijnen... van die grote half van het volk uh, echt bekopstoofd wordt. Maar kijk, dit parlement is dus nieuw. Hè? Deze, heel veel van die delegatieleden zijn er voor het eerst... Uh, zijn zelf nog erg onder de indruk van alles wat ze meemaken... Uh, en zullen waarschijnlijk gewoon volgen wat de leiders hen opdragen. Uh, uh, die schrijver die ik sprak, die zei ook... Uh, Mensen zijn gewoon bang. En bange mensen stemmen niet tegen. Als die grondwetswijziging doorgaat hè, en die macht wordt uitgebreid, wat, wat kunnen we dan verwachten? We kunnen verwachten dat hij dan die post van president, die tot nu toe uh, redelijk ceremonieel was, vooral eigenlijk een beetje voor de buitenwereld, uh, dat hij die. die macht van die president gaat uitbreiden. En daarbij moet je denken aan dat um, hij bijvoorbeeld... veel meer functies zal uh, opeisen. De, hij heeft nu eigenlijk al alle belangrijkste functies in handen. Hè. Hij is secretaris-generaal van de Communistische Partij. Hij is het hoofd, staat aan het hoofd van het leger. He, die twee uh, functies hadden al geen termijn. Dat kon hij al voor de rest van zijn leven blijven. Maar die president, als hij dat ook kan blijven... dan zou hij bijvoorbeeld economische functies naar zich toe kunnen trekken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan... die Hele belangrijke en vooral machtige posten van uh, hoofd van de veiligheidsdienst. Waardoor hij dus ja, eventuele tegenstanders gewoon uh, zou kunnen onderdrukken. En zorgen dat he, niemand hem meer tegenspreekt. Want zijn gedachtegoed zal ook al worden opgenomen in uh, de grondwet. Dat betekent dat iemand die dus kritiek op zijn gedachtegoed heeft... Uh, al meteen in strijd is met de grondwet en dus naar de gevangenis kan. Dit is misschien wel het belangrijkste punt. Waar, kom, waar gaat het nog meer over de komende twee weken? Ja, Het gaat natuurlijk uh, ook over gewoon de dagelijkse gang van zaken. Er moet een nieuw kabinet worden samengesteld. Dus dat zijn vaak de, de mensen, de leden van het uh, permanente comité... van als het ware een staatsfunctie ernaast krijgen... Zo so, Xi Jinping zowel secretaris-generaal is als president is... zal dat met die machtige mannen ook zo zijn. En wat wel opmerkelijk is, wat we vandaag hebben gezien... ook bij de start van dat congres, is dat Wang Qizhang... dat is een vertrouweling van Xi Jinping... maar bovendien ook de anticorruptie tsaar van de afgelopen vijf jaar... die heeft heel veel tegenstanders van Xi Jinping... als het ware een kopje kleiner gemaakt door ze aan te pakken op corruptie... Um, dat hij er vandaag weer bij was. Hij was er niet meer bij in het najaar met het partij... Uh, toen dacht iedereen, hé, hey, is hij met pensioen? Maar vandaag zat hij er gewoon weer bij, tussen die machtigste mannen van China... en krijgt hij waarschijnlijk ook een hele belangrijke functie. En dat zullen de tegenstanders van Xi Jinping ook zeker als een waarschuwing hebben ervaren. Hoe de correspondent Marieke de Vries vanuit Peking aan het begin van dat volkscongres... de komende twee weken gaat dat uh, daar uh, verder. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We beginnen met Nieuwsuur, daar ging het over de Oostvaardersplassen. De gast was Henk Bleker, staatssecretaris van Landbouw in het Eerste Kabinet Rutte. En volgens hem is het bijvoeren geen oplossing voor het probleem daar. Ze doen in feite aan, aan, aan een soort van uh, stervensbegeleiding door de diertjes nog wat, wat voer te geven. Uh, maar of het er allemaal beter van wordt, ik geloof niet dat dat het geval is. Ik snap de emotie, ik zou het ook doen als ik in de buurt zou wonen. Maar uh, ja, het is natuurlijk geen oplossing. Ja, wat moet er dan wel gebeuren? Er zijn twee opties, zegt Bleker. Of je accepteert deze droevenis, uitlaten laten hongeren. Alternatief is dat je het gaat beheren. En er is dat je naar het gebied kijkt. Hoeveel runderen, herten, paarden zou dat gebied kunnen verzorgen? Uh, en dan ga je nu kijken van hoeveel dieren je afscheid moet nemen. Voor de paarden waarschijnlijk kijken of ergens in Oost-Europa... gebieden zijn waar ze ze willen accepteren. En de runderen en de herten, ja, die worden natuurlijk ook op de Veluwe worden die geschoten. Dan WNL op zondag. Daar ontving Rick niemand. D66-leider Alexander Pechtold. Die stak niet onder stoel of banken... wat hij vindt van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie. Pechtold vertelde dat ook zijn kinderen op sociale media... te maken hebben gekregen met Baudets partij. Vanochtend, gewoon dan denk ik, wat een rare jongens zijn er toch. Waarom? Ik krijg van mijn kinderen van 13 en 14 te horen... Forum voor Democratie wil ons volgen op Instagram. Nou, je moet mijn kinderen, je moet je best doen om ze te vinden. Dan denk ik, wat een rare interesse. Jongens, als je wat met mij hebt. Zoek mij op. Maar blijf even van de kinderen af. Vindt u het vervelend dat dat dan gebeurt? Nou, weet je, ik vind het weer zoiets dat ik denk: waar zijn die lui mee bezig? Uiteraard ging het ook over het referendum. D66 is voor een bindend referendum. maar tegen het raadgevend referendum dat we nu nog hebben. Dat standpunt dat roept vraagtekens op. Maar Pechthold vindt dat, vindt dat hij dat prima kan verdedigen. Als ik daar me toch voor zou schamen, dan ga ik dat toch niet een paar weken voor de verkiezingen doen. De D66-vicepremier van Binnenlandse Zaken heeft gezegd: we wilden dit zelf. De coalitie heeft dit afgesproken en we doen dit okay. zelfs in verkiezingstijd. Ook misdaadverslaggever John van der Heuvel was de gast bij WNL op zondag... en hij vertelde over een moordlijst met slachtoffers... en mogelijke daders in het criminele circuit. Hij kreeg die lijst in zijn mail van een anonieme afzender. Op de moordlijst staat ook een nieuwe holleder, denkt Van der Heuvel... de koning van de onderwereld op dit moment. Dat is Redouan T. Redouan T, ja. ja. Die is inmiddels, uh, ja, wordt inmiddels wereldwijd gezocht. Onder andere ook vanwege een uh, moordaanslag in uh, Marokko... Nou, ik ben altijd heel voorzichtig om mensen als de nieuwe baas in de onderwereld aan te duiden. Maar, maar deze man figureert in, inmiddels in zoveel onderzoeken dat uh, men zich in ieder geval bij de opzorgingsinstanties... nogal uh, nadrukkelijk zorgen maakte over de rol die hij binnen de onderwereld speelt. En dan Studio Voetbal gisteravond. Daar belden ze met nachttrainer Stijn Vreven. Die liep zaterdag na de wedstrijd tegen Feyenoord weg bij een NOS-interview. Hij was kwaad omdat de vragen er vooral over gingen... dat hij voor de zoveelste keer naar de tribune was gestuurd. Praten we nog over de wedstrijd of helemaal niet? Ik kom ook over de wedstrijd, maar ik wil hier toch ook even over praten. Het valt op, Stijn, hoe je het went of keert... je wordt voor de derde keer dit seizoen weggestuurd. Ga je nu weg? Nou, dan ga je nu weg. Stijn Vreven gaat weg. Want hij wil niet praten over het feit dat hij weggestuurd is. Het is alleen maar over de wedstrijd. Nou, gisteravond kwam Vreven met uitleg en excuses voor zijn plotselinge exit. Ik was het uh, verrast vooral door het begin van het interview. De vraagstelling. Ja. Maar dat is nog altijd geen reden om te vertrekken. Dus dat besef ik heel goed. Uh, en daarom mijn excuses. Nou, dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Bob Marley en de Whalers. <middels> Bob Marley was dat, samen met zijn groep de Wailers. En Could You Be Loved. Hier liggen ze, de ochtendkranten, en dit zijn de voorpagina's. Stef Blok wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat weet de Telegraaf. De VVD'er gaat Halbe Zijlstra opvolgen... die een paar weken geleden op moest stappen... omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin... De keuze voor Blok is opmerkelijk, want afgelopen najaar verliet hij juist de juiste politiek om wat anders te gaan doen. Maar premier Rutte heeft hem toch over de streep weten te trekken. Volgens de Telegraaf wordt Blok waarschijnlijk vrijdag beedigd. Taxichauffeurs beramen een aanval op het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam... schrijft het AD. Ze beschuldigen de online vervoersdienst van oneerlijke concurrentie... en willen het pand bestormen met brandbommen. Dat staat in een oproep op Telegram. Alles en iedereen is welkom, schrijft de initiatiefnemer in de Telegramgroep. Taxichauffeurs worden aangemoedigd om bakstenen, vuurwerk... en molotovcocktails mee te nemen. En de bestorming staat gepland over twee weken op 20 maart om vier uur middags. Het einde van het bonusplafond voor honderden bedrijven... in de financiële sector is in zicht. Volgens het Financiële Dagblad wil de Europese Commissie af van een wet... die bepaalt dat de bonus van werknemers bij beleggingsondernemingen... maximaal 20 procent van het salaris mag zijn. Nederland wilde met die wet een rem op risicovol gedrag zetten... maar Brussel ziet dat anders. Volgens de krant pakt dat voordelig uit... voor zo'n 300 vermogensbeheerders, brokers en beleggingsadviseurs. Voor banken en verzekeraars blijft de wet wel van kracht. En het aantal Nederlandse gemeenten dat het initiatief steunt om statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine petflessen is volgens trouw in korte tijd flink toegenomen. In januari waren er nog maar 29 deelnemers aan de zogeheten statiegeldalliantie en inmiddels zijn dat er 200. Door statiegeld op blikjes en petflessen... zou de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent afnemen. Maar de meeste supermarkten zien er weinig in. En daarom hebben Belgische en Nederlandse gemeenten... en milieuorganisaties besloten om de druk van onderaf op te voeren. Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer... over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. 18 minuten over 6 is het. Ja, De Oscars zijn uitgereikt. De belangrijkste, uh, uh, belangrijkste filmprijzen natuurlijk. En uh, de Oscar voor beste film ging naar The Shape of Water... En de Oscar gaat naar. The Shape of Water. Die del Toro en J. Miles, Dale produceren. Ja, de hele nacht was Martijn Grimius namens NPO Radio 1 in de weer met die uitreiking. Martijn, goedemorgen. Dag Jurgen. Laten we maar even de zaak op een rij zetten, want dat is wel mooi. De Shape of Water, ik heb hem trouwens gezien... Uh, terugvliegend van Tokio naar uh, Nederland, heel toevallig. Uh, ja, toch wel verrassend volgens mij, toch? Dat dat de grote winnaar is geworden. Nou ja, 13 nominaties had hij. Dan wist hij toch nog vier te, uh, te verzilveren. Dus dat is ook alweer heel erg mooi. Maar... Zowel de beste regie als de beste film ging naar The Shape of Water. Dus dat is wel verrassend. Want vaak worden die een beetje verdeeld, hè, die prijzen. Dan gaat de een krijgt de regie en de ander de film. En daarnaast kregen ze ook nog de prijs voor beste filmmuziek en de beste productieontwerp. Vier van de dertien, acht. Dat is nog best wel aardig. Ja. En nog even beste man en beste vrouw. Beste man, uh, dat, uh, de beste man uh, ging naar uh, Gary Oldman. Dat was ook wel verwacht. Hè, Darkest Hour uh, deed daar uh, Churchill uh, natuurlijk uh, subliem. Uh, en de beste vrouw dat ging naar uh, Francis McDormand. Three Billboards outside Ebbing. En ook dat was wel verwacht. Ja. Waren twee Nederlanders genomineerd? Ja. Kijken we natuurlijk ook altijd even naar de Nederlanders, maar uh, vielen niet in de prijzen. Ja, ooit van ooit, maar was natuurlijk genomineerd voor het beste camerawerk. Uh, helaas, uh, hij won niet. Uh, dat ging naar Blade Runner, die prijs. En uh, de andere Nederlander die was genomineerd was Arjen Tuiten. Uh, hij was genomineerd voor de make-up. Maar ja, uh, The Darkest Hour met uh, Gary Oldman. ik zei het al... Prachtig uh, gesminkt als Churchill. Uh, daar waren ze volgens mij, elke dag zaten ze drie uur uh, in de smink uh, met z'n allen. Uh, ja, daar, daar kon hij gewoon niet tegen op. Dus die heeft gewonnen. Ja. Uh, het gaat natuurlijk ook: los even van die prijzen die uh, voor die films dan bekend worden. Dat zijn er, er, zijn er ook allerlei randzaken die vaak opvallen. Wat waren nu de opvallende zaken? Nou, het was eigenlijk uiteindelijk... Ging, hij, oh, tussen, de, tussen de regels door... en de speeches werden minderheden natuurlijk uh, wel uh, genoemd. Jimmy Kimmel ging natuurlijk wel even in op het uh, MeToo gebeuren. Grapjes werden daar vooral over gemaakt. Jimmy Kimmel, de presentator uh, van de Oscaravond. Uh, hij zei, uh, waarom wordt de Oscar nou zo gerespecteerd? Hè? Dat, dat beeldje de Oscar... nou, uh, die houdt altijd zijn handen in het zicht... en hij heeft geen penis. Nou ja, dat is een <lacht> beetje de tendens hoe er met MeToo werd omgaan. Maar verder was het allemaal ja, redelijk... Uh, braaf, er werd, er werd niet echt uh, enorme statements gemaakt. Het was uiteindelijk een, uh, een, een avond waarin ook de prijzen... een beetje verdeeld werden. Uh, The Shape of Water, uh, vier uh, Oscars, Darkest Hour, twee... drie billboards outside Ebbing, Missouri, ook twee. Er is niet één... ...hele grote winnaar aan te wijzen van nee. deze avond. Ik heb een deel van jullie uitzending natuurlijk gehoord. Uh, Eddie de Stal zat, zat ja. bij de regisseur. En ik uh, was het wel een beetje met hem eens. Uh, vaak toch grote woorden in die speeches, Maar ja, iedereen zit er toch ook gelijkertijd heel dichtbij... Uh, ...bij al die uh, misstanden daar. Ja, Eddie, die zit hier ook nog... ...praat er nog een beetje na, uh, Eddie. Uh, Jij vindt het een beetje hypocriet, hè... Dat dit hele Oscar gebeuren hier en daar... Nou, sowieso allemaal miljardairs of uh, multimiljonairs die zeg maar een beetje lopen te virtue signalen. Weet je. Ik, ik wantrouw dat altijd een beetje. Maar ook wat betreft het metoo gebeuren, ze hebben zo'n roofdier als die die, die, die Weinstein, die gewoon echt, echt mensen verkracht heeft. Gewoon. Ze hebben gewoon dat systeem een beetje onder de pet gehouden, hebben zelf meegeprofiteerd en niet op zijn rug lag. Toen begonnen ze te schoppen. Yeah. Weet je, dus ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk tegenwoordig om. Hollywood-producties die over morele zaken gaan, om die nog serieus te nemen. Als we even kijken naar jouw eigen métier, de beste regie, ben je daar blij mee met die winnaar, bijvoorbeeld. Bevortel? Uh, ja, in die zin. Mijn favoriet was een beetje, ik wist dat hij niet ging winnen, was uh, Call Me By Your Name. Vond ik een hele mooie, bijzondere film over ontluikende homoseksualiteit uh, van een rijke luisjongen. Ja. Um, maar ja, god, dat was natuurlijk wel heel erg cinema. Het zag er prachtig uit, dat soort dingen. Uh, het was inderdaad even... Het hing er een beetje om met uh, Free Billboard... wat ik ook een hele mooie film vond. Maar nee, qua regie absoluut, dat, dat, dat, daar kan ik wel mee leven, ja. ja. Um, is het ooit nog de ambitie om daar zelf te staan... op het podium in uh, Los Angeles? Uh, nou ja, <lacht> het last ervan dat ik niet goed genoeg ben... maar ook god, het is niet zo heel erg mijn ding en mijn wereld. Hoor. Ik ben blij in Nederland... Uh, te kunnen werken zo af en toe. Zoals, we zijn nu bezig met, een, met de Afro-Tros. Een hele grote historische dramaserie, eh, hebben we ontwikkeld dit jaar. Uh, dat heet de Beatrix-jaren. Ja, hopelijk gaan we dat eind dit jaar nog draaien. We wachten nog even op de handtekening van de Netmanager. Omdat het moet bezuinigd worden tegenwoordig. Maar daar, dat wil ik dus binnenkort gaan doen. Een, een grote serie van twaalf uh, afleveringen... over Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, die komt dus niet terug bij de Oscars volgend jaar. Dat zou me heel erg verbazen. <laughs> dus, maar we hebben het uh, fijn gedaan. Vier uur lang vanuit uh, de VIEW-bioscoop hier in Hilversum. En de mensen die uh, druipen nu weer een beetje af. Die kregen nog een, een croissantje. En uh, die gaan nu weer naar huis en uh, gaan hun bed opzoeken, Jurgen. Dat kon er dan nog wel af bij de publieke omroepen. Croissantje. En met vierkante ogen naar bed, Martijn. dankjewel voor, ja. uh, voor de samenvatting van de Oscar-uitreiking... vannacht in Hollywood, Los Angeles. Honderden betogers hadden zich gisteren verzameld bij de Oostvadersplassen. Ze vinden dat de grote grazers aan hun lot worden overgelaten. Door de kou is er een tekort aan voedsel. De provincie heeft besloten om de dieren in het gebied deze maand bij te voeren. Maar de demonstranten die vinden dat niet genoeg, zag verslaggever Ewout de Bruin. Op verschillende plekken bij de Oostvadersplassen wordt actie gevoerd. Langs een hek staat een groep mensen de dieren bij te voeren. mag niet over het hek, maar wel door het hek. Dus dan doen we dat. Geen probleem. Het kan allemaal geregeld worden. Ja, ik heb ook een paar flessen water inderdaad bij me. Het is niet heel veel, maar ik denk uh, alles wat je mee kan nemen, meenemen. Maar is daar toch ook heel veel water? Ja, gelukkig wel. En even verderop is de officiële demonstratie... waar de emoties hoog oplopen. We willen, wij willen een, net, een nette oplossing. Maar vooral gaat het om de dieren hier... dat die gewoon een goede toekomst hebben... en hun buikjes vol hebben en dat dit nooit meer mag gebeuren. Daar gaan we voor. Je zet ze op een afgesloten terrein, ze kunnen niet weg... En dan laat je ze maar gaan. Laat je ze maar verhongeren. Een normaal dier, als het uh, natuurlijk beloop is... Nou ja, dan kunnen ze verder trekken. Maar dat kan hier niet gebeuren. Je zet er omheen. Ze, ze kunnen nergens heen. En degene die daar ga je niet, ja, verantwoordelijk voor zijn... die moeten ze gewoon in een trailer zetten... dat gebied inrijden en ze een week laten zitten... zonder eten en drinken. Maar ja, kijk hoe ze eruit komen. Maar door jullie en door iedereen in Nederland... is het nou eindelijk ja, een beetje duidelijk geworden... dat eigenlijk dit toneelstuk wat we hier hebben, ja, dat dat gewoon een keer een mooi toneelstuk wordt... en geen uh, drama-stuk. Terwijl de actievoerders naar de toespraken luisteren... gaat een groep boeren naar het provinciehuis. Ze zijn van plan om daar 300 balen hooi voor de deur te leggen. Wij, wij komen hier in, uh, in naam van heel veel vrijwilligers. Ja een beste partij Hooy aanbieden. Ik zie het. De gedeputeerde staat klaar om het hooi in ontvangst te nemen. Nou, ik vind het heel goed dat jullie op deze manier... waarop dat vandaag gebeurd is... Ja. Uh, uitdrukking hebben gegeven aan wat je bezighoudt. Het is dus heel goed dat je van je laat horen als je een overtuiging hebt. Dus dat waardeer ik heel erg. Dat en ik denk dat één ding duidelijk is... dat heel veel mensen begaan zijn... Met uh, het welzijn van de dieren op de Oostvaardersplassen. De boeren zijn boos, omdat veel mensen een verkeerd beeld hebben van de dieren in de Oostvaardersplassen. Dat zijn rassen die niet, niet wild zijn. Dat zijn gefokte rassen, zowel de paarden als de runderen zijn gefokt. En ze zien er wel uit als een oerkoe. Maar die zijn samengesteld vanuit gewone. Huisdierenrassen. Dus daar moet ook uh, zo mee omgegaan worden? Daar zou ook zo mee omgegaan moeten worden. Het, het is vee. Meneer Meijer, de gedeputeerde. Ja, een heleboel balen hooi bij u voor de deur op het provinciehuis. Kunt u daar nog omheen? Nou, wat er zal moeten gebeuren, en dat is al ingezet... Hè, dat, uh, uh, is dat er... Uh, plannen komen die, uh, waarbij heel veel groepen en mensen betrokken zijn. En uh, dat moet van alle kanten worden uh, bekeken. Want je kunt niet een eenzijdige beslissing nemen. Wat we vooral willen is, als er uh, binnen een aantal maanden een besluit valt hier in de provinciale politiek, dat dat een beslissing is die gedragen wordt door zoveel mogelijk mensen. En dat is de streven. En dat zei de gedeputeerde van Flevoland. Het hooi dat de boeren hebben gebracht, dat wordt de komende weken gevoerd. In de komende maanden onderzoekt de provincie of het bijvoer beleid in de Oostvaardersplassen moet worden aangepast. Oké, het is dus bekend met welk liedje Whalen in mei meedoet aan het Songfestival. Ik was wel blij verrast, eerlijk gezegd, toen ik het voor het eerst hoorde. En bij de boekie staat hij nu al op nummer 11. Cool minder, zou je zeggen. Het is een echte country rocker geworden. Hier is Outlaw in hem.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 Dan moet Welen aan de bak in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival En dat doet u dus met dit liedje Outlaw in hem. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. In Italië is de vijfsterrenbeweging volgens de exit polls... de grote winnaar geworden van de verkiezingen in Italië. Maar de anti-establishment partij heeft onvoldoende stemmen... om alleen te gaan regeren. Het wordt lastig om een coalitie te vormen in Italië... want zowel de linkse als de rechtse combinaties... komen zoals het er nu naar uitziet stemmen tekort. Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten wil ook statiegeld op blikjes en kleine petflessen, meldt Trouw. Zo'n 200 gemeenten doen mee aan de zogeheten statiegeldalliantie. Volgens een onderzoeksbureau neemt door het statiegeld de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent af. De meeste supermarkten zien er weinig in. In Papua nieuw Guinea hebben zeker 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen na de aardbeving van vorige week. Daardoor zijn veel wegen onbegaanbaar geworden, waardoor het vervoer van hulpgoederen erg moeizaam gaat. Bij de beving, die een kracht had van 7,5, kwamen meer dan 30 mensen om het leven. En de belangrijkste filmprijzen, de Oscars, zijn uitgereikt in Los Angeles. De meeste prijzen waren voor The Shape of Water. Die film kreeg de Oscar voor Beste Film, Beste Regisseur, Art Direction en Originele Muziek. Het weer. Plaatselijk kan het glad zijn... door opvriezing van natte weggedeelten. De regen trekt weg en dan blijft het droog. De zon komt erbij, maar er zijn ook wolken... en het wordt een graad of negen. En dan Jolanda van der Velde, Die zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten... over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het is het einde van alle voorjaarsvakanties. Dus we zien alweer aardig wat dagelijkse files. Vooral in en naar de Randstad. Uh, bij elkaar nu zo'n 50 kilometer. Twee files vallen op. Een kwartier vertraging inmiddels op de A7-hoorn... richting Zaandam, bij Purmerend Noord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 De over half zeven zit, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Voor het eerst sinds november gaat er vanochtend weer een hulpconvooi... naar Oost-Ghouta in Syrië. Althans, dat is de bedoeling. De regio bij Damascus, waar rebellengroepen aan de macht zijn... ligt zwaar onder vuur van het Syrische leger en de luchtmacht. De 400.000 inwoners die kunnen geen kant op. Een van de betrokken hulporganisaties is UNICEF. Gerrit van den Berg is van UNICEF Nederland en zit nu in Jordanië. De lijn is niet al te best, maar we gaan het toch even proberen. Meneer van den Berg, goedemorgen. Is dat convooi van die 46 oh, oh. vrachtwagens is dat al onderweg? Kunt u dat zeggen? Ik kan het op dit moment nog niet bevestigen. maar collega's hebben laten weten dat we uit veiligheidsoverwegingen. pas als we echt significant verder zijn. de soort mensen aan het zijn. dat we dan verder een melding zullen maken. Maar we hebben goede hoop. ook van de signalen van vanochtend. dat we vandaag mensen in nood kunnen bereiken. Welke hulpgoederen gaan er mee? Nou, dat is defense. Uh, het gaat nu om een uh, lading van 46 vrachtwagens... Uh, met daarbij uh, voedsel voor 27.500 uh, mensen. Maar daarnaast ook heel veel uh, speciale uh, voeding, zoals wij uh, vanuit UNICEF heel sterk leveren... juist voor jonge kinderen die speciale voeding nodig hebben. Uh, ook veel kinderen en mensen die ondervoed zijn. Dus dat is een speciale categorie voedsel die keihard nodig is in dat gebied omdat één op acht mensen daar of één op acht kinderen daar op is. en daar is ook gezondheidsmaterialen zoals die nodig zijn daar in de lokale ziekenhuis. Ja, wat... we hopen van harte dat ja, deze materialen mensen kunnen bereiken. Die materialen zijn hoog nodig, want wat voor beeld hebt u van de van de van de situatie daar? Nou, de situatie blijft maar slechter worden. Dat is echt het, het, het, het tragische. De afgelopen dagen krijgen we ook gedurende berichten van zeer zware gevechten in het gebied. En uh, ja, eigenlijk was het al zo dat mensen daar gewoon niet veilig op straat. Kinderen konden niet veilig buiten spelen, uh, leefden in kelders, Ze leefden zeg maar, ondergedoken voor de voortdurende bombardementen. En door de gevechten van de afgelopen dagen is, dat, uh, ja, is de situatie nog ernstiger geworden. Er dus zijn binnen het gebied mensen nu uh, als een vlucht. Nou, nou zijn er al een paar maanden geen hulpconvooien doorgelaten. Waarom kan het nu wel? Nou, ja, dat is toch ook een combinatie van uh, de, de internationale druk... en, uh, en het voortdurend aandringen daar ter plekke. Kijk, vanuit Unicef en andere organisaties staan we daar elke dag klaar. We doen daar uh, elke week verzoeken. We Laat laten ons de binnen met het toen dat een hele tijd niet is gebeurd... hebben we, uh, heeft de PN gezamenlijk ook gezegd... van uh, de wereld hoe op tot een staart te vuren. Dus dat heeft dat, uh, de, de, de, de overeenkomst van de Veiligheidsraad geleid. Dat ging allemaal veel te traag. Veel, veel, veel te traag. Maar uiteindelijk, opgeteld die druk, en sommige partijen hebben daarmee helemaal meer invloed dan anderen, maar die opgetelde druk heeft dan toch uh, dit, dit lichtstraaltje, uh, wat we hopelijk vandaag zullen zien... mogelijk gemaakt. Ja, Dank voor uh, dat, uh, dat u even naar de telefoon kwam. De, nogmaals, de lijn was uh, slecht. We moesten ons uh, oren spitsen om hem goed te kunnen horen. Maar tussen het geratel door uh, was zijn boodschap denk ik wel duidelijk. Mogelijk dus vandaag mag dat konfooi van 46 vrachtauto's... met hulpgoederen door naar Oost-Gutau. Horen Gerrit van den Berg van Unicef Nederland. Hoe haal je als winkelier het jaar 2030... Consumenten die worden steeds grilliger, kopen vaak via internet... en zetten een keten die te weinig vernieuwt zonder pardon bij het vuilnis. Brancheorganisatie In Retail die gaat vanaf vandaag twee maanden lang... op tournee door Nederland om winkeliers tips te geven... over hoe ze kunnen overleven zakelijk dan. En ze krijgen ook voorbeelden voorgeschoteld... van hoe dat dan moet en kan. Zoals ondernemer Rutger Vlaming met zijn suit-truck in Amsterdam. Daar staat hij dan midden op de zuidas, niet de food-truck... Maar de suit-truck. Mag eens even aankloppen. Goedemorgen. Ik zal de deur een beetje dicht doen. Want zo aangenaam is het niet buiten. NOS Radio. En ik sta eigenlijk gelijk in de paskamer. Dat klopt, ja. Het is een, een, een paskamer slash werkkamer. Een soort van rijdende winkel? Ik noem het een rijdend atelier. Ja, dit is het nieuwe winkel, hè? Dit is een klein beetje hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Hoe kwam u op dit idee? Enerzijds was ik het zat om te wachten op de klant. U had een stenen winkel? Ja. Ja, dan wacht je op de klant tot hij naar jou toe komt. En dan moet je heel veel marketing doen om, uh, om de klant naar je toe te trekken. Toen dacht u: van, ik ga het anders doen? Ik was aan het zoeken naar uh, hoe ga ik het dan anders doen. Je hebt natuurlijk de food truck markt wat, uh, wat een enorme groei meemaakt. Ik was ook op een food truck festival, de Rollende Keukens. En ik stond daar bij een, een sushi truck. En ik zei toen tegen mijn vriendin: met een beetje een grap zo van. Kijk, dit heb je een soort truck. Zo, uh, zo is het eigenlijk geboren. Dat we dachten, van, nee, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Even een bakje koffie, dat hoort er ook bij. Zeker. Uh, de reacties zijn, uh, zijn enorm. Veel bedrijven die, uh, die geïnteresseerd zijn. En uh, het is nog wel veel uitleg, hè, want het is natuurlijk een nieuw concept uh, binnen, een, uh, binnen een redelijk gevestigde markt. Vooral in Amsterdam? Uh, nee, nou, redelijk uh, landelijk eigenlijk. We komen ook één keer in de maand uh, in, uh, in Eindhoven bij het, uh, het high-tech campus in Utrecht. Telefooncentrale in Alkmaar, dus we hebben redelijk, uh, redelijke spreiding. En het zijn allemaal plekken waar veel mannen te vinden zijn. In uh, blauwe, grijze, nou wat voor pakken, streepjes pakken. MUZIEK <lacht> Het zijn uh, inderdaad de, de, voornamelijk de, de, de zakelijke uh, omgevingen. Tevens ook uit respect voor de, de, de, de huidige retail blijven wij uit het centrum. Uh, we zoeken voornamelijk de klant op het werk op. Of thuis. Die naam heeft u ook uh, vast laten leggen? Ik heb hem vast laten leggen voor uh, Europa en, uh, en Amerika. De doelstelling is om uh, volgend jaar te gaan beginnen met, uh, met franchise. Dus ik kan ook nog zo'n uh, truck uh, aanschaffen? Of moet je een beetje verstand hebben van mode? Een beetje modegevoelig is wel belangrijk, dus modebewust. Wat denkt u ervan, modebewust, als u mij binnen ziet komen? <laughs> dan mag wel even een mooie pak tegenaan. <laughs> ja, maar dit is een beetje werkkleding, hè? Ja, precies, maar ook, ook tijdens het werk kun je er goed uitzien. Oké, okay, nou, ik weet weer genoeg. En om de hoek zit een uh, modezaak. Ik ben net bij de shoot truck geweest, hier om de hoek. Oh ja? Die kent u? Ja, tuurlijk ken ik dus de suit truck. En de vraag is natuurlijk, vindt u dat nou leuk? Zo'n concurrent, zo'n rijdende concurrent erbij. Ik heb er geen moeite mee. Deze flagship store verslaat iedereen. Oh, u, u zegt het is helemaal geen concurrent voor me. Neem natuurlijk altijd iets weg. Wil je in een truck je maatpak van 500, 600, 1000, 2000 euro... wil je die bestellen of wil je dat in de omgeving doen... als een flagship store als deze? U mag het zeggen. Ja, u mag het zeggen. even Jeroen Schutheiser was dat vanuit het zakencentrum in Amsterdam-Zuidoost. Rutger Vlaming met zijn pakketruk, die wordt door InRetail ook genoemd als positief voorbeeld van een ondernemer die innoveert. Dus niet achterover zitten en wachten op de klant, maar er gewoon op afgaan. Jan Meerman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van InRetail, dat is de brancheorganisatie van mode- en sportwinkels. Um, zijn er nog zoveel winkeliers die dat doen, achteroverleunen en denken ach, het zal mijn tijd wel duren? Nou, er zijn er nog wel te veel, maar we zien eigenlijk een ontwikkeling dat steeds meer ondernemers het hef zelf in de hand nemen. En ook gewoon de consument, zoals dit voorbeeld van Soeturk, opzoeken uh, op de plaats waar de consument het graag wil. Want dat is eigenlijk de grootste verandering die plaatsvindt. En, de, consument, uh, de consument koopt uh, anders uh, op, op het moment wanneer hij het wil, op de plaats waar hij het wil, hoe hij het wil. Uh, dat is de grootste verandering die eigenlijk al een paar jaar bezig, ja. Een paar jaar bezig is. Ja. Maar goed, we, we kunnen toch niet met allemaal met, met, met vrachtwagentjes... Door, door Nederland gerijden op, op zoek naar, naar klanten. Nee, we, dit is een van de grote veranderingen. We hebben de twaalf gesignaleerd in ons rapport, tot richting 2030. Er zijn natuurlijk vele andere voorbeelden. De consument die veel belangrijker vindt uh, waar het product gemaakt is, hoe het gemaakt is. Uh, maar ook de consument die zegt van nou, ik wil het niet meer alleen kopen, ik wil het ook gewoon leasen of verbruiken. Hè. We werken ook voor woonondernemers. En we zien steeds meer ondernemers die hun producten gewoon leasen of verhuren aan consumenten. En zo zijn er eigenlijk ja, talloze voorbeelden van ondernemers... die inspelen op dat andere consumentengedrag. U gaat de komende maand het land door met uh, in retail om, om ja, de, de, de mensen bij te praten. Um, daar worden dit soort voorbeelden dus gegeven bij zo'n bijeenkomst? Ja, het mooie van dit soort bijeenkomsten is dat wij ondernemers uh, uitnodigen... om te inspireren en te enthousiasmeren. Maar we laten ook gewoon echte voorbeelden zien op het podium. Dus mensen die al daadwerkelijk datgene doen... waar wij dus in die twaalf veranderingen op uh, attenderen. Dus ja, je ziet het eigenlijk gewoon voor je neus gebeuren. Dus ondernemers die al bezig zijn met het andere consumentengedrag... die staan op het podium en vertellen hun eigen mooie dingen... maar natuurlijk ook de fouten waar ze tegenaan gelopen zijn. Het begint vandaag in Roermond... Ik begreep dat er 500 ondernemers zich hebben gemeld... voor een aantal van die bijeenkomsten, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Dus dan kom ik toch even terug bij mijn eerste vraag. Hebben ze toch niet het idee van nou, de crisis is voorbij... dus de klant komt wel weer? Nou, dat zou een heel verkeerde gedachte zijn. Hè? Wij denken dat de crisis helemaal nog niet uh, voorbij is. En Het consumentenverdrag, dat, dat is totaal anders. Dus wij zullen ook zeker veel meer ondernemers bereiken dan die 500. We doen ook samen met de Kamer van Koophandel... Nog twee landelijke bijeenkomsten waar honderden ondernemers uh, uh, uitgenodigd zullen worden en uh, aanwezig zullen zijn. Dus het zal ook een olievlekwerking hebben over heel Nederland. Hè. Dus de voorbeelden die we laten zien, die moeten niet alleen in Roermond, maar ook in Groningen, in Friesland, maar ook in Zeeland terechtkomen. Nou. Dus het zal, ja, het zal echt een brede olievlekwerking hebben over heel Nederland. En, en over vijf, of vijf jaar zo hebben we geen enkel winkelcentrum meer? Nou, het mooie is dat meer dan 70% van de, van de consumenten vindt dat winkelen nog steeds leuk is. Dus ze kunnen zich ook niks voorstellen bij een wereld zonder winkelen. En wij ook trouwens niet. Dus winkelen blijft alleen op een nieuwe manier. Dank dat u even de telefoon kwam. Jan Meerman, voorzitter van In Retail... de brancheorganisatie van mode- en sportwinkels. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Ja, NRC Next en De Telegraaf hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... onderzoek gedaan naar de lokale politiek. Volgens NRC domineren lokale partijen de verkiezingen. Vier jaar geleden kregen die partijen al 28 van de stemmen. En de verwachting is dat het dit keer nog verder oploopt. De Telegraaf richt zich op zetelroof. Volgens de krant geven raadsleden normaal hun zetel terug... aan de partij als ze stoppen. Maar als er ruzie is, gaat dat anders. Acht op de tien raadsleden kiezen er bij Heibel voor... om met een eigen lijst verder te gaan, schrijft de Telegraaf. En zelfs lokale politici die onderwerp zijn van een schandaal... geven niet zomaar op. Een derde weigerde de afgelopen raadsperiode de zetel op te geven. Er moeten snel maatregelen komen om te voorkomen dat het aantal vrachtvluchten op Schiphol daalt. Dat zegt de branchevereniging Air Cargo Netherlands in het Financieel Dagblad. De luchtvrachtsector wordt hard geraakt door de grote krapte op Schiphol. Zo moesten de vervoerders deze winter al 30 van de 150 wekelijkse vluchten schrappen... om plaats te maken voor passagiersvluchten. De branchevereniging snapt dat het nodig is, maar ondertussen wil wel iedereen een nieuwe iPhone... en elke dag verse bloemen, zegt de directeur. En die spullen worden door de lucht vervoerd. Steeds meer basisscholen maken er werk van om kinderen meer te laten bewegen. En dat gebeurt volgens het AD niet alleen tijdens gym... maar ook in de pauze en tijdens de les. Eén op de drie scholen heeft extra beweegmomenten in de klas... blijkt uit cijfers van het Mulier-instituut. De kinderen doen dan bijvoorbeeld tussen de rekensommen door een dansje... of een speurtocht door de school. Kinderen zouden eigenlijk 60 minuten per dag moeten bewegen... maar de meesten komen daar niet aan. En met die extra beweegmomenten op school lukt dat een stuk beter. En het is nu echt gedaan met de schaatspret. De temperaturen kruipen sinds afgelopen weekend langzaam op. En dat betekent dat het natuurijs smelt. Het is daarom niet meer verstandig om te gaan schaatsen. Werd gisteren al gewaarschuwd. Maar toch durfden een paar waaghaalzen het nog aan. Bijvoorbeeld in Oosterwijk op het Brandven zien we bij Omroep Brabant. Het was uh, volledig mijn eigen plan. Ik uh, kon niet eerder dus. Ja, als je valt dan ben je nat. Dat is een nadeel. maar Je moet weer recht te blijven. blijven. Nou, het begint nu een beetje zacht te worden. Er zitten wat dooigaten. Uh, dus naarmate de dag vordert wordt het wel gevaarlijker, denk ik. Ja. Er komt inderdaad wel water op, maar daar heb je met schaatsing en last. van Alleen als je valt, ja, dan heb je een nat broek. Tja, zo is het wel. Eh, Jolanda van der Velden nu met de verkeersinformatie. De meeste vertraging vanochtend door een ongeluk personenauto-vrachtwagen... in het zuiden op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Alfred Liesel en Gelder op 8 kilometer... inmiddels meer dan een uur vertraging. De linker is daar nog steeds dicht. De personenauto moet geborgen worden. Wat verder opvalt is dat het, ja, verder de meeste vertraging in het midden... 20 minuten extra op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijden langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 7 kilometer. Uit 1985 nu de man die altijd een goed pak aan had en ook goed haat trouwens, Brian Ferry. zanger van Roxy Music, Brian Ferry, eh, maar hij heeft ook solo liedjes gemaakt. Deze kwam uit 1985. Don't Stop the Dance. Acht minuten voor zeven is het. Jongeren lijken meer dan ooit bezig te zijn met foto's maken. Eh, vooral van voor sociale media, eh, misschien voornamelijk selfies. Toch heeft de fotografiewereld veel behoefte aan jongeren... die serieus bezig gaan met dat vak. En daarom roept fotobureau Hollandse Hoogte... een speciale aanmoedigingsprijs in het leven. De Hollandse fotoprijs. Bas van Beek, goedemorgen. Goedemorgen, directeur van Hollandse Hoogte. Um, is het dan nog wel wat te verdienen als jonge fotograaf? Want dat hoor, daar hoor je fotografen vaak over klagen. Het moet allemaal voor een appel en een ei. Ja, dat is, uh, dat, dat is echt het geval. Het is uh, steeds moeilijker. Je ziet dat uh, de prijzen die uh, fotografen en ook wij agentschappen kunnen vragen bij, uh, bij media... dat die uh, uh, ja, nog steeds onder druk staan. Uh, er komen natuurlijk uh, heel veel foto's nu online voor uh, veel uh, lagere prijzen. Maar tegelijk is het wel zo dat de fotograaf uh, heel vaak ook een bepaalde passie heeft voor de fotografie... en dan ook uh, niet gaat voor het... Uh, voor het geld uh, uh, in eerste instantie, maar veel meer gaat voor het uh, fotoverhaal... dat hij of zij uh, gepubliceerd wil krijgen. Omdat hij daarmee ook iets wil vertellen en laten zien... Uh, ja, in, de, in de huidige samenleving, zeg maar. Ja. Maar goed, als je kijkt s ochtends in de kranten... Ja, uh, de foto's zijn natuurlijk heel bepalend, hè, vaak. Uh, uh, maar ja, die, die kranten worden minder gelezen. Althans, op papier, uh, foto's op, op, op, in, op internet, uh, dat is toch weer een ander verhaal. Dus hoe, hoe zit dat allemaal, die nieuwe ontwikkelingen? Nou, dat, dat, is echt, dat is echt het geval. Er worden natuurlijk wel veel en veel en veel meer foto's uh, gebruik, gepubliceerd. Uh, dat is uh, met name naar online natuurlijk. En dat is een veel vluchtiger gebruik. Hè. Daar zie je dus echt uh, ja, de diepgaan in de fotografie online is, is er nog niet. Maar het feit is wel dat uh, de belangstelling... dus zeg maar de, de lezer wil nog uh, heel graag uh, zeg maar, uh, fo foto's zien en series bekijken... die uh, met passie gemaakt worden. Um, maar de discrepantie zit natuurlijk in dat de traditionele media dat uh, geld en die bestedingen niet meer heeft om dat uh, dus in te kopen. Dus het wordt nog steeds gemaakt... Uh, er wordt nog steeds over nagedacht. Er is nog steeds passie voor. Uh, de mensen willen het heel graag zien. Alleen de platforms die uh, dit soort fotografie publiceren... die zie je steeds, uh, ja, die zie je nou. steeds minder. Maar bijvoorbeeld, nou, een van de onderwerpen nu in het nieuws is... dat het waar rond Oostvadersplassen met die grote grazen... Nee, maar dat jullie daar ook wel een fotograaf naartoe hebben gestuurd. Zeker, ja. En, en die maakt daar dan een foto... en dat wordt dan aangeboden aan, aan diverse kranten enzovoorts. En wat, wat, wat levert dat dan op eigenlijk nog? Ja, die, die prijzen variëren. Tussen. Uh, publicatie in een krant is, uh, varieert meestal. Over meer dan, iets meer dan 100 euro tot de helft. En dan heb je natuurlijk ook. Uh, ja, je hebt ook media die nog veel minder betalen. Ja. Um, in, de, in, de, in, de, in de laatste rij van de keten. Dus achter, helemaal achter in de keten. wordt de, gratis, de foto gratis geleverd. Ja, ja. En, en u zei net van. Um... Uh, echt, echt mooie series, nou ja, die kennen we natuurlijk ook... zeker ook van buitenland, conflicten en zo, dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat, dat hakt er behoorlijk in. Ja. Uh, laten we zeggen, die sociale media zijn daar nog niet echt een uitlaatklep voor. Nou, die, die, die is wel zeg maar, steeds kleiner geworden in de afgelopen decennia. En um, uh, wat, wat wij willen proberen is uh, toch een platform te bieden... voor de, de fotografie die in, in dat segment nog steeds wordt gemaakt... en waar nog steeds over wordt nagedacht. En met name voor jonge fotografen. En dat platform is uh, een, uh, een tijdschrift waarmee wij samenwerken. Dat heet Hollandse Beelden. Dat, nou ja, goed, Hollandse kan het niet, want het gaat alleen over Hollandse fotografie. En uh, dat tijdschrift... dat uh, verschijnt vier keer per jaar en publiceert uitgebreide portfolios... van, uh, van fotografen en van fotoverhalen. Uh, dat soort portfolios, dat zie je dus niet meer uh, zoveel terug in de, in de huidige media. Nee. En uh, die, die, uh, de, die Hollandse beelden die, die, die willen veel meer ruimte gaan bieden... en ook een platform zijn voor jonge fotografen. Ja. Maar kan, dus, kan uh, het dat bijvoorbeeld, dat... zoals Instagram, hè, dat, is natuurlijk een, dat is ook zeker bij jongeren populair... Ja. kan je dat inzetten om, om bijvoorbeeld ook zo'n zo ingrijpende serie die dan te plaatsen. Kan, maar dat, dat, dat, daar is het veel te vluchtig voor. Ik denk zelf dat op termijn wel, omdat die behoefte er nog steeds is bij de lezer, zeg maar, bij de consument, dat daar wel platforms voor gaan verschijnen. En dat er dus ook hele goede verdienmodellen uit gaan komen voor dit soort documentaire series. Want ja, een serie waar je een jaar aan werkt, dat verdien je feitelijk sowieso niet terug. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als je er wel wat ja. aan overheen houdt als het wordt gepubliceerd. Ja. Goed, nou, jongeren, dus wilt u enthousiast uh, met, die, met die prijsvraag, ja. hoe, hoe kunnen jonge fotografen die prijs winnen? Nou, we hebben een site in het leven geroepen, de Hollandse fotoprijs. Hollandse kan het allemaal niet, Hollandse beelden, Hollandse fotoprijs, Hollandse hoogte. En uh, daar staat alle informatie in. En uh, wij willen dus uh, um, op basis van portfolios die jonge fotografen insturen. Willen we selecties maken en dan willen we uiteindelijk twintig uh, fotografen uitnodigen. En die zullen ook echt moeten pitchen. Want de wereld uh, om je foto gepubliceerd te krijgen is uh, ook hard tegenwoordig. Dus uh, daar zitten oude rotten in de, in de jury die, uh, die... Daar ook een, ja, gewoon een goede case van maken. Van hoe moet je dan uh, je foto's gepubliceerd krijgen en hoe moet je daar een goede prijs voor krijgen? Ja. En tegelijk bieden we met de tijdschrift uh, Hollandse Beelden het platform om die foto's uh, gepubliceerd te krijgen. Ja. ja, jonge fotografen bij deze oproep om mee te doen aan deze wedstrijd. Bedankt voor de uitleg, Bas van Beek, directeur van Fotobureau Hollandse Hoogte.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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Zm University of Physiotherapy.nl. ZZP'ers doen de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. NPO Radio 1.